12 uur. Het NOS-journaal. Lieserald Thomassen. Goedemiddag. Libische staatstv meldt dat stad Zabia is heroverd op rebellen. Gaddafi noemt het opsluiten van de drie Nederlandse militairen terecht. En de museumnacht in Rotterdam trekt 15.000 bezoekers. Het weer. Vanmiddag verdwijnt alle bewolkingen en is er veel zon. Het wordt ongeveer 6 graden. Tot en met dinsdag blijft het zonnig. Vanaf woensdag is het bewolkt en regenachtig. De Libische staatstelevisie meldt dat de stad Zawiya is heroverd op de opstandelingen. Troepen die trouw zijn aan Gaddafi zouden de stad na zware gevechten weer onder controle hebben. Het is onduidelijk of de berichten kloppen dat Zawiya weer in handen is van Gaddafi. De opstandelingen hebben tot nu toe gezegd dat ze alle aanvallen op hun posities hebben afgeslagen. Maar een woordvoerder van de Libische regering zei gisteravond dat de stad zo goed als onder controle is. En Zawiya, de the situatie daar is, uh, is. quiet and peaceful. De rebellen zeggen dat de staatstelevisie leugens vertelt. Deze rebellenleider zegt aan het begin van een nieuwe dag van gevechten... dat ze nog altijd de controle hebben over de veroverde gebieden. Journalisten hebben volgens hem met eigen ogen kunnen zien... dat de staatstelevisie onwaarheden verspreidt. Zavia is van grote strategische betekenis. De stad ligt op 50 kilometer van de hoofdstad Tripoli. Die stad is tot nu toe stevig in handen van Gaddafi. Maar de inwoners hoorden vanochtend ook daar schoten. De achtergrond van de schoten is nog niet duidelijk. Volgens de libische regering waren het gaddafi aanhangers die van vreugde in de lucht schoten. Maar deze Britse journalist zegt dat er in of nabij de stad wel degelijk wordt gevochten. The noises we're hearing now, the sounds that are going on, the of bullets going through the air would appear to indicate there are indeed pockets of resistance here in the capital, and there is now fighting happening in Tripoli itself. In de libische hoofdstad zijn ook vanochtend weer gaddafi aanhangers de straat opgegaan. Naar eigen zeggen vieren ze de overwinning op de rebellen.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 Um, en bij Raslanouf zou een legerhelikopter zijn neergehaald door de opstandelingen. Die helikopter zou bij de havenstad in zee zijn gestort. Correspondent Koert Lindeyer, jij bent in Bengazi? Ik ben zojuist weer teruggekeerd in Bengazi uh, van een stadje richting uh, uh, Raslanouf, ja. En um, heb jij iets gemerkt van nieuwe strijd in het oosten? De rebellen, de opstandelingen zeggen dat er inderdaad gevochten wordt. Wat in ieder geval bevestigd is dat ze gisteren een vliegtuig van de Libische luchtmacht hebben neergehaald. Dus Ze hebben kennelijk een keertje raak geschoten. Ik heb dezelfde onbevestigde berichten gehoord dat ze ook een helikopter hebben neergehaald vanochtend. Maar dat, dat kan ik niet, niet bevestigen. Wel merk ik dat er steeds meer troepen... ...naar die frontlinie uh, toegaan, ook vanuit Benghazi. Er worden versterkingen aangestuurd, benzine, uh, munitie. Dus je krijgt het gevoel dat de opstandelingen beter georganiseerd raken. Maar hun, uh, een proef zal natuurlijk zijn, de test zal zijn of ze iets bij zicht kunnen doen. Daar mm -hmm. verwachten wij dat er tanks zijn opgesteld. Daar verwachten we dat er een serieuze veldslag zal worden uh, geleverd tot nu toe, uh, was het toch vrij makkelijk om die stadjes uh, in te nemen. Die werden niet verdedigd, althans niet met zwaar materieel, maar uh, bij Sirt bij uh, zal het serieus worden. Ja, en dan hebben we het over Sirt. maar ook, jij bent in Benghazi. Er zijn ook weer berichten dat Gaddafi-getrouwen dus die stad proberen te heroveren. Heb je daar iets van gemerkt? Nee, dat lijkt me eerlijk gezegd uh, onzin. Dat zou uh, zelfmoord uh, zijn om uh, deze stad te uh, proberen uh, te bereiken. Deze stad uh, is echt heel stevig in handen van de opstandelingen. Uh, het verkeer is hier weer. Uh, er we staan weer uh, lange files, de stoplichten doen het weer. De politieagenten staan wild te zwaaien op... Uh, op kruispunten, hier heeft het leven iets van normaliteit hernomen en hier zijn verder geen berichten. Ik heb ook verder geen uh, sfeervuur in de verte gehoord. Dus dat lijkt me onzin en deels ook onderdeel van de propaganda. Zoals je zelfs eerder zei, mm -hmm. in uh, de hoofdstad Tripoli wordt feest gevierd omdat zou zijn heroverd op de opstandelingen. Nou, dat is absoluut uh,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 Dit is het NOS-journaal met Isola Thomassen. In Jemen verblijven nog 95 Nederlanders. Onder hen zijn 20 medewerkers van de ambassade. De andere zijn voor het grootste deel ontwikkelingswerkers. De ambassadeur heeft Nederlanders die in Jemen verblijven opgeroepen... om dat land te verlaten als hun verblijf niet strikt noodzakelijk is. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen ook daadwerkelijk weg willen. Nederlanders kunnen nu nog gewoon een lijnvlucht boeken. De politieke onrust in Jemen neemt toe en de demonstraties tegen het bewind van president Saleh worden steeds massaler. Ook de Verenigde Staten hebben hun inwoners in Jemen opgeroepen om weg te gaan. Voor de kust van het Griekse eiland Kreta zijn zeker drie Bengalen verdronken. De drie waren gastarbeiders uit Libië die het geweld in dat land wilden ontvluchten. Volgens Griekse media zaten er 1300 mensen op de veerboot. Tientallen van hen sprongen in zee toen de veerboot een haven op Kreta naderde. Ze waren bang dat ze niet in Griekenland mochten blijven... en onmiddellijk uitgezet zouden worden naar Bangladesh. In Roosendaal is een dode gevallen bij een ongeval met een carnavalswagen. Politiewoordvoerder Jeroen Steemeijer... Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Steemeijer, wat is er gebeurd? Ja, een triest ongeval. Wat ik even wil benadrukken is dat het niet tijdens een optocht is geweest. Maar deze carnavalswagen was onderweg van Roosendaal naar een van de omliggende gemeenten... Mm -hmm. om daar vanmiddag aan een optocht deel te nemen. Ja. En wat is er toen gebeurd? Ja, kennelijk is er iemand, iemand die bij de carnavalsvereniging hoort... die op de wagen meereed, reed, er afgevallen en onder de wielen van de praalwagen terechtgekomen. En daarbij helaas overleden. Heeft u, hoe, hoe kan zoiets nou gebeuren? Ja, dat zijn we nu nog aan het onderzoeken. Je kunt zich voorstellen dat de emoties daar behoorlijk hoog waren. Mm -hmm. En we dus eerst bezig zijn met, het, uh, ja, met de mensen uh, wat nazorg te bieden... en dan pas gaan kijken van wat is er nu exact gebeurd hier. Weet u waar ze naartoe, naar welke plaats ze onderweg waren? Ik weet dat niet 100% zeker, maar er wordt verondersteld... dat de wagen onderweg was naar het dorpje Essen. Ja, en wat gaat daar nu gebeuren met de optocht? Ja, dat is niet aan ons natuurlijk. Ik heb nee. er ook nog geen berichten over uh, ontvangen. Maar ik kan me wel voorstellen dat het nieuws daarin slaat als een bom. Mm -hmm. Ja, ja Dus de, de stemming is er misschien uh, even uit dan, hè? Zo aan het begin van de carnaval. Ja, dat lijkt me wel. Ja, okay. Meneer Steemeijer van de politie in Brabant, dank u wel. De Museumnacht in Rotterdam heeft dit jaar 15.000 bezoekers getrokken... net zoveel als vorig jaar, en dat was een recordjaar. Liefhebbers konden terecht in 46 musea en galeries in Rotterdam. En omdat het de tiende Museumnacht was... waren er allerlei speciale activiteiten georganiseerd. Zo kon het publiek literaire tatoeages laten zetten... waren er op veel plaatsen optredens van muzikanten... en stond er een Amsterdamse schietsalon in de straten van Rotterdam. Dit is een Amsterdamse salon waarbij mensen hun valse romantiek aan gruzelementen kunnen schieten. We hebben een aantal windbuksen. en een hele hoop beeldjes. Super keramische troep. Dat schieten we stuk. Bijna. Oh, mis. Grote trekpleister van de museumnacht. was de pindakaasvloer. van kunstenaar Wim T. Schippers. in museum Boijmans van Beuningen. In het natuurgebied de Oostvaardersplassen heeft staatsbosbeheer in en rond een Vossenburgt vier camera's opgehangen. Daardoor kunnen de dieren voor het eerst in Nederland op internet beelden worden gevolgd. Dit is een initiatief van vossendeskundige Jaap Mulder. Hij vertelde er in het Radio 1-programma Vroege Vogels over. Ik speelde al heel lang met, dat, met die, dat idee dat je zoiets zou kunnen doen met de huidige technische mogelijkheden. En, uh... Nou, daar is uh, Staatsbosbeheer uh, op ingesprongen. Die heeft dat uh, voor, uh, uitgevoerd. Je wilt een burg bouwen en daar camera's. Dus. Kunstburg bouwen en daar camera's in en daarvoor. En, en dan kun je dat hele leven van die vossen in de voortplantingstijd uh, volgen. In het natuurgebied tussen Almere en Lelystad leven ongeveer vijftig vossen. Vorige maand zagen boswachters steeds vaker een paardje rond het vossenhol hangen. Staatsbosbeheer hoopt dat het vrouwtje komend voorjaar in de burcht haar jongen werpt. Vanaf dinsdagmiddag 12 uur kunnen de twee vossen worden bekeken op www.volgdevos.nl. Sport. Het is vandaag de laatste dag van de Europese indoor kampioenschappen atletiek in Parijs. En dat betekent dat de zeven kampers de laatste drie onderdelen afwerken. En dat geldt dus ook voor de Nederlanders. Ingmar Vots en Ilko Sint-Nicolaas. En die houtkamp, hoe doen ze het? Uh, goed, in ieder geval de eerste onderdelen van de laatste dag. Tweede dag voor de meerkampers. 60 meter hoorde was het eerste onderdeel. Allebei goed gelopen, tweede en derde tijd. En dat betekent dat ze vijfde, Ingmar Vos en achtste Sint-Nicolaas overal staan. En nu is het Polstuk Hoogspringen bezig. 4,80 meter heeft Ingmar Vos al gesprongen. Dat is een evenaring van zijn persoonlijk record. Staat nu volgens nog op de vierde plaats in het algemeen klassement. Maar het Polstuk Hoogspringen is nog aan de gang. De Nederlander Sint-Nicolaas moet nog. En dit is zijn fantastische hoogte. Want hij kan hier gewoon ver boven de 5 meter springen. En dat is niet vele weggelegd. Op dit moment Ingmar Vos. Voor zijn volgende poging op 94, Maar die mislukt. Uh, zo dadelijk nog dus in actie Sint-Nicolaas en Ingmar Vos... in het uh, voorlaatste onderdeel van de Meerkamp. En dan hebben we nog Brian Mariano. Want die staat later vandaag in de finale van de 60 meter. Klopt. Om vijf uh, minuten voor vijf. Ja. En kunnen we een medaille verwachten? Uh, verwachten altijd. En hopen <laughs> ook. Maar ik denk dat hij een goede kans maakt op een uh, misschien wel bronzen medaille. Dankjewel. En die houtkamp. Timo de Bakker speelt vandaag niet in de Davis Cup tegen Oekraïne. Hij is vermoeid na het dubbelspel van gisteren. De Bakker wordt vervangen door Jesse Houta Galung. Die speelt nu de eerste partij van vandaag tegen Sergej Stachowski. De tweede partij gaat tussen Robin Hazen en Ilya Marchenko. Nederland leidt in het Davis Cup duel tegen Oekraïne met 2-1. In de eredivisie kwam koploper PSV gisteravond met de schrik vrij bij Excelsior. De wedstrijd leek te eindigen in een 2-1 overwinning voor PSV. Maar in de laatste twee minuten gaf de scheidsrechter twee discutabele strafschoppen. En daardoor kwam Excelsior in eerste instantie op gelijke hoogte. Maar een minuut later werd het toch nog 3-2 voor PSV. Trainer Fred Rutte van PSV. Ja, dat is heel vreemd. En, uh... Uh, dit komt niet zo heel vaak voor, denk ik. Uh, in ieder geval, ik heb het nog niet meegemaakt dat, uh, dat in, uh, zeg maar in twee tijd uh, twee strafschoppen worden gegeven aan, uh, voor beide teams één. En ja, ballers maakte wel koelbloedig af. De nummer twee van de Eredivisie, FC Twente, won de thuiswedstrijd tegen NAC met 2-0. Daardoor blijft het gat tussen PSV en Twente drie punten. De nummer drie, Ajax, speelt later vanmiddag tegen AZ. Er is verkeersinformatie. Bij de ANEB, John Hoka. Op de A1 richting Amsterdam staat voor het kloppen Diemen 5 kilometer. Want door werksmede staat de rijbaan tot maandagochtend 5 uur afgesloten. Rijdt u nog in de regio Amsterdam, of Amersfoort of Hilversum? En u moet naar Amsterdam, dan kunt u het beste omrijden via Utrecht. De hoofdpunten van het nieuws. De Libische staatstelevisie meldt dat de stad Zabia is heroverd op de opstandelingen. Gaddafi noemt het normaal dat Libië drie Nederlandse militairen gevangen houdt... omdat ze zonder toestemming het land zijn binnengekomen. En bij een ongeval met een carnavalpraalwagen praal, in Roosendaal is een dode gevallen. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen omroep Max met de perstribune.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 Welkom bij De persconferentie. hij hier over de stil is. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom op de perstribune. Deze week onze hoofdgasten, journalist, presentator van Nieuwsuur, Marianne Tweebeke. En na één uur is hier Arthur Newman. Verder bellen we even met Erben Wennemars. En onze vliegende kip Jules van der Wart, is weer op pad. Natuurlijk op zondag, Jules. En waar ben je? Ik ben bij Nelly Koman in Nieuwekerk. En uh, we staan in de keuken en uh, Koman uh, gaat een beetje koken voor ons. En ik ben heel erg benieuwd, in zeven seconden heb ik dit gezegd... want dat is haar wereldrecord op de 60 meter. En verder kunt u ook uh, reageren op onze website, deperstribune.nl. Onder meer op de volgende stelling. Het sportblok hoort niet thuis in het uh, programma Nieuwsuur. En straks ga ik het daarover hebben met mijn gast van dit uur. Maria de weken. goedemiddag, welkom. Goedemiddag, fijn dat je wel. bent. Uh, een halfjaartje nieuwsuur. En bevalt het? Ja, heel erg goed. Echt, Wat vind je er fijn aan? Nou, ik vind het heel fijn. Ik heb uh, natuurlijk jaren bij, uh, bij RTL Nieuws het uh, nieuws gepresenteerd. En daarvoor heb ik jaren bij AT5 uh, gewerkt. De Amsterdamse stadszender. En... Uh, daar uh, had ik programma's en daar interviewde. En ik, en ik vind het nu weer heel fijn om, uh, om, om terug aan de tafel te zijn en ook uh, gesprekken te kunnen voeren. Ja, maar hoe, hoe uh, verzuilt iemand die sociologie heeft gestudeerd en mm -hmm. met werving en selectie van personeel bezig ja. is in de wereld van de journalistiek? Ja, dat is een aparte, een aparte weg. Ik heb uh, inderdaad, uh, na mijn studie ben ik een, uh, een werving- en selectiebureau begonnen. Uh, met mijn man samen. Uh, wij uh, verzorgden dus personeel voor bedrijven. En dat, dat ging heel goed. En dat is natuurlijk heel leuk dat je dat met elkaar opzet... en dat en dat, dat lukt... Maar na een aantal jaar um, keken we elkaar aan en zeiden... vind jij dit nou leuk om de rest van je leven te gaan doen? Want we stonden ook op het punt om, ja, moeten we het echt groter maken? En dan, dan ga je even wat meer stilstaan bij zo'n uh, beslissing. En toen kwamen we er eigenlijk achter van... het is heel leuk dat het gelukt is en het is mooi. Maar um, ik geloof toch dat er meer dingen zijn om te doen. En en toen zijn we gaan reizen en uh, nou ja, na gaan denken over wat zullen we dan doen. En toen hebben we heel veel nagedacht over andere bedrijven. Want mijn man, uh, had zoiets, ik wil eigenlijk altijd eigen ondernemer zijn. Dus wij hadden allerlei plannetjes. En op een gegeven moment waren we, zijn we vrienden gaan opzoeken in, in, in Thailand. En dat was een, een plek waar je echt even tot rust kwam en een week aan... een. Aan een mooi strandje. En heel veel goede gesprekken gevoerd. Ook met die vrienden van ons. En uh, die vriendin van mij vroeg op een gegeven moment. Als je nou niet iets met uh, jouw man uh, gaat doen. Maar wat zou je dan gaan doen? En het gekke is. Ik, ik kan het zelf ook nog niet helemaal uh, verklaren. Maar uh, toen kwam opeens het antwoord. Dan zou ik bij AT5 willen werken. En dat lukte? Blijkbaar. Ja, ik, ik woonde altijd met heel veel plezier in Amsterdam. Ik hou heel erg van die stad en ik keek heel veel naar AT5. Maar ik had geen idee van televisie, geen idee van journalistiek, maar ik had het gevoel, daar zit iets. En uh, ik ben teruggekomen van die reis en ik dacht: weet je, ik ga gewoon, ik ga daar eens praten. Ik ga eens kijken of ik daar iets kan doen. Ik was inmiddels 30. Ah ja, een, een hele andere achtergrond. Dus zij keken mij aan van, wat moeten we met jou? Ja. Gesprek gehad en ik werd gebeld en uh, er werd gezegd... ja, we durven het bijna niet te zeggen. Maar ja, we hebben eigenlijk geen plek voor je. Het enige wat we je kunnen bieden is een, uh, is een stageplek. Maar dat doen we eigenlijk normaal gesproken met studenten journalistiek. Ja, die zijn een stuk jonger, is jou nog wat bij te brengen? En eigenlijk heel snel dacht ik, dit is het. Drie maanden. Ik zei, dan kunnen jullie naar mij kijken. Ik kan je naar jullie kijken, want ik heb geen idee... En vanaf dag 1 dat ik op die redactie kwam dacht ik, uh, ja, dit is wel mijn plek. Ja. 30 jaar, je geeft het zelf aan. Nog maar, bliksemcarrière, we hebben daar een overzichtje van gemaakt. <laughs> dit is uw leven. Welkom bij het jubileumprogramma van AT5. We vieren vandaag ons 15-jarig bestaan. Dit is het RTL Nieuws van woensdag 10 oktober iedere lijsttrekker zal vanavond drie lastige vragen gaan beantwoorden... bij mijn collega Marielle Tweebeke. Welke drie partijen, meneer Balken? U kijkt zo lief. Oké. Okay. U garandeert. Ja, uh, mijn laatste uitzending. Ik heb hier altijd met heel veel plezier bij RTL Nieuws gewerkt. En ik zal jullie missen hier allemaal. En uh, u thuis bedankt voor het kijken. Goedenavond. Welkom bij Nieuwsuur met Nieuws en Achtergronden. Marielle, dat was jezelf. Uh, ja, dat, uh, wat kijkt uw lieve momentje, dat zal nog wel een tijdje meedraaien uh, natuurlijk. Wat dacht je zelf op het moment dat Balkenende dat zei? Ik was perplex. Ik was, ik was heel erg verbaasd. Ik denk, wat zegt hij nou? Want je, je bent eigenlijk heel serieus bezig om een antwoord te krijgen op een vraag. Een hele legitieme vraag volgens mij. En ik had hem drie keer gesteld. En ik geloof dat het de vierde keer of de derde of de vierde keer was. En toen kreeg ik dit. Dus ik dacht, ja. wat zegt hij nou? Een beetje dat? Daar is heel feministisch Nederland overheen gevallen. Over de premier dan, dat dat niet kon. En uh, hoe haalt hij het in zijn hoofd? Terwijl ik zelf eerlijk gezegd op de bank zat te kijken naar dat debat. En dacht, de premier wil geen antwoorden geven. En zegt nu wat ongelukkig. U kunt nog zo kijken en nog zoveel vragen. Ik doe het niet. Had jij ja. dat gevoel ook achteraf? Ja, kijk, Ik heb het er nooit meer met hem over gehad, dus we zullen niet weten wat, wat, nee. uh, wat hij bedoelde op dat moment. Ik was verbaasd, en ik, uh, maar ik vond het ook niet zo'n uh, groot probleem. Nee. Ik, ik, op dat moment, in een split second, beslis je, wat doe ik? Ik dacht, moet ik hier iets op zeggen? Nee, dit is, uh, ik laat dit voor zijn rekening. En er werd inderdaad behoorlijk op gereageerd in de, in de zaal. En uh, ja, je merkt gewoon dat dit een uitspraak is... waar iedereen zijn eigen uitleg aan geeft. Ik heb er niet zo'n groot probleem uh, mee gehad. Dat heb ik volgens mij ook destijds gezegd. Want er waren inderdaad ja. allerlei mensen die zeiden... hij moet zijn excuses maken. Nou, dat vond ik niet nodig. En uh, ja, daarmee was het voor mij ja, wel klaar. Zeg maar wel met dank aan de premier. Want je kreeg wel heel veel uh, volgspot op je, zal ik maar zeggen. Tuurlijk, ja. Daar moet je ook eerlijk in zijn. Het, is, uh, het, was, het was ten eerste een, volgens mij een fantastisch debat... waar we heel veel aandacht mee hebben gekregen. En deze uitspraak heeft dat natuurlijk wel een beetje overschaduwd. Maar uh, nee, het is natuurlijk ook uh, niet slecht voor me geweest. Nee. Nee. Het zou flauw zijn om te zeggen dat je dus daarom bij Nieuwsuur komt. Want ik neem aan dat de selectie wat scherper is uh, ten aanzien van <gijsoean> zo'n stoel. Wat is jouw grote <gijsoen> talent? Nou, dat laat ik aan anderen. Nou ja, je, je hebt toch, neem ik aan, min of meer geanalyseerd. Uh, waarom je uiteindelijk daar gevraagd uh, bent. voor die stoel van Clary Polak. vroegere Novak. Ja, het is toch wel de hoofdrecteur je dat uitgelegd heeft. Uh, ja, dat, dat, ik, dat is altijd heel lastig om daar, om daar zelf over, over te oordelen. Ja, wat, wat moet iemand kunnen om daar uh, te zitten? Uh, wat ik kan zeggen is dat ik. Uh, in ieder geval zelf het gevoel heb. En, en uh, dat heeft natuurlijk nog meer tijd nodig om daar ook uh, in te rijpen. Maar uh, het, het voelt heel goed. En, uh, ja, wat, ik, ik, ik, ik blijf heel erg, en dat heb ik eigenlijk vanaf het begin gedaan... toen ik de keuze maakte om naar a 5 te gaan, en dat doe ik nog steeds. Daarom kan ik het ook niet heel goed analyseren. Ik blijf heel dicht bij mezelf. Ja, nu gaat wel snel, hè? En ik, ik vraag wat ik wil vragen. Ja. Gaat sneller, hè? Zo'n carrière zal ik, zal ik even aangeven. Ja, nou ja, ik, ik was dertig toen ik de overstap ja. maakte. Dus als stagiair bij AT5 begon. En ik ben nu uh, 39. Ja, er zijn ja. mensen die er wat dertig jaar over doen... om de stoel van Nieuwsuur te bereiken. Of, of nooit, nooit te kunnen bezitten. Nee, ik ben ontzettend... Ja. Uh, ik ben heel erg blij. Ik ben heel gelukkig. Dat ja. ik op het, zo, het is natuurlijk een van de mooiste plekken waar je kunt zitten. En daar ben ik, uh, ben ik heel blij mee. Wij vragen aan onze gasten uh, die hier verschijnen... wat is hun mediamoment van de afgelopen week? Waar kom jij op uit? Ja, dat is natuurlijk de week van de, van de verkiezingen. Niet alleen de verkiezingen, want als we onze blik even verder uh, werpen... is het natuurlijk ook heel erg de week van, van Libië en de drie uh, militairen die daar, die daar vastzitten. Maar dat is natuurlijk al uh, zo duidelijk in het nieuws. Waar ik zelf echt uh, ja, toch wel met verbijstering naar heb gekeken... is het moment, en daar hebben natuurlijk heel veel mensen al van alles over gezegd... maar het Polonaise moment van Job Cohen. Dij vieren feest, je dus smet met de malaise van de heer. Je voor de Polonese. Ja, yeah, polonesen, aan je tatoe, tja, dan meneer Kohen. Mag ik even wat geld? Ik wil afwegen. zakken door. We zullen niet nou, zo, uh, zo is het hele land op dit moment uh, onder leiding van de mensen uh, als uh, Arie Ribbens. Waarom heb je dit gekozen? Ja, het zijn van die momenten natuurlijk in de campagne dat je mensen opeens in een hele andere rol ziet. En toen ik dit zag, dacht ik, je, je Mine, volgens mij voelt hij zich heel... Uh, ja, zou, je, ja, je kijkt er toch een beetje met plaatsvervangende schaamte naar. van. Ik ken Job Cohen natuurlijk ook goed uit mijn AT5-tijd, want daar uh, deed ik het uh, wekelijks gesprek ja. met de burgemeester natuurlijk toen in een hele andere rol. Ja, je Ziet dat hij er eigenlijk ongemakkelijk mee is, vervolgens denk je ook, ja, wat, wat, wat moet de man? Want Geen op het moment, moment dat je blijft zitten, is het natuurlijk ook niet ja. goed. Dus dit zijn van die pijnlijke, lastige momenten, die je natuurlijk nog lang zullen, zullen na. Ja, dat ja, mensen die blijft daar. Bij. Ja, die je ja. uh, bij blijft. Job Cohen in een lastig pakket. Uh, dadelijk spreken wij verder, uh, Marielle. Je hebt al gehoord, de stelling is uh, dat. Uh, het sportblok niet thuis hoort in het Nieuwsuur. De perstribune wil graag uw mening horen over de wereld van sport en media. Ga naar onze website www.deperstribune.nl en breng uw stem uit. Dit uur kunt u stemmen op de volgende stelling. stelling die ik zojuist verwoorde over dat sportblok hè, dat in het Nieuwsuur zit... dan schuift er altijd Antoine van Peperstraten of Dionne de Graaf aan... bij Marielle Tweebeke om te vertellen... Wat er nu toch weer aan de hand is bij Ajax en El Hamdaoui... en waarom die niet mag spelen. U weet wel dat soort dingen, terwijl het ook over ernstige zaken gaat... als de onrust in het Midden-Oosten. Media nieuws, een paar opvallende dingen. De partij 50PLUS blies een kort geding tegen de NOS af... maar de Partij voor de Dieren hield stand. Eiste een plaats op in het NOS-debat afgelopen maandag. De rechter stelden de partijen het ongelijk. De NOS koos uiteindelijk voor de acht grootste partijen in de Tweede Kamer... maar de Partij voor de Dieren bleef kwaad. Wij vinden het erg jammer dat, uh, dat niet gewoon alle partijen... vanuit de Tweede Kamer mogen meedoen aan een, uh, aan een debat. Het argument dat, uh, dat je niet een debat zou kunnen leiden met uh, tien... Met Partij Dat is heel raar, want dat gebeurt eigenlijk dagelijks in de Tweede Kamer, waar dat prima afgaat. En wij schatten de NOS ook professioneel genoeg in om dat, uh, om dat te doen. Marielle, Marielle weken, wat vind jij? Is dat iets waar je mee bezig bent uh, in de aanloop uh, naar wat er allemaal gebeurt? Of denk je, nou, dat maken de hoofdredacteuren maar uit met de partijen? Nou, ik heb, ik heb in dit geval geen bemoeienis gehad nee. bij het uh, debat. Maar ik, ik weet hoe het is om, om debatten te, uh, te doen en te organiseren. En het, het levert altijd gedonder op. Want er, uh, dit is vaker uh, je je hebt heel veel partijen. En hoe maak je nou een kijkbaar en volgbaar debat? Um, ja, En dan moet je ergens de lijn trekken. En um, ik snap van beide kanten. Ik snap van de organisator dat je kiest voor niet al te veel. Want dat houdt het uh, hanteerbaarder. Ik snap van die partijen natuurlijk. De spelen uh, grote heel belangrijk, belangen. Uh, dat zijn daar zien. enorm uh, van balen. Maar ja. dit is uh, dit is elke keer uh, hetzelfde. En, uh, ja, het, het, het moet ook een beetje kijkbaar blijven. Zo is het. Deze week beklaagde miljardairsdochter Claudia Melgers... zich over een uitzending van Pauw en Witteman. Uh, daarin was de man te zien die uh, Claudia in 2005 een paar dagen had ontvoerd. En die zat uh, daar aan tafel. Die ontvoerde, hij was net vrij, uit uh, de gevangenis. Mocht in het VARA-programma zijn boek over het voorval uh, promoten en toelichten. Het feit dat er een uh, lacherige sfeer ontstond in de uitzending... schoot bij slachtoffer Melgers in het uh, verkeerde keelgat. Pauw heeft inmiddels excuus aangeboden. Ik ben echt niet bijster intelligent in de misdaad, maar dat zat ik, als ik u was, had ik dat toch wel verwacht. Er ontstond een sfeer die ten opzichte van de stupiditeit van het ontvoeren een beetje te hilarisch werd. Daar komt u aan in een vakantiehuisje met een dame die in een kist zit. Ja. Ja, en dan? Dan komt het uit de kist. Ja. ja, het lijkt als klokje hier wel. Dat begrijp ik achteraf wel. Dat mensen die daar anders naar kijken, geen relativering hebben... terecht euh, zeggen van, verdorie zeg, kan het niet even wat minder? De familie van uh, Claudia Melgers laat het er niet bij zitten. Gaat nu in een kort geding eisen... dat uh, Pauw ook in de uitzending een rectificatie uh, voorleest. Marielle Tweebeker, het kan maar zo, hè... dat je dus een gast aan tafel hebt uh, met een hoop gedonder achteraf. Ja, dat, dat is natuurlijk altijd het gevaar... Uh, ja, dit is natuurlijk een, een, een risicovolle gast... en die natuurlijk behoorlijk wat op zijn kerststok ja. heeft. En uh, ja, Jeroen zei het net zelf... je weet hoe het werkt aan, aan tafel. Er kan soms zo'n soort dynamiek ontstaan... en dat je naar de hand kijkt en denkt... ja, dat, dat was niet wat we hadden moeten doen. Um, dus ik snap hoe het kan gebeuren... Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat, dat Claudia Melgers... Uh, Lozen, daar... terecht. Nou ja. ja, als je zoiets heftigs meemaakt, is dit, niet, uh, is dit natuurlijk niet wat je... Streng of... blijven, Marielle, is de les, denk ik, hè, als er gelachen wordt aan tafel. Nou kijk, het is natuurlijk een heel ander, heel ander programma dan Nieuwsuur. Hè? Dus ik, ik zal niet zo snel in dit soort situaties komen... omdat wij natuurlijk toch een... een uh, ja, wij zijn geen, geen nee. talkshow. Dus dat, uh, voor hun is dit... Uh, maar ja, ze doen het natuurlijk negen van de tien keer gaat dat wel goed. En dit kan uh, gebeuren. En uh, ja, ik snap, ik snap hoe dat, uh, hoe dat is gegaan. De modewereld was deze week in de band van het ontslag van de ontwerper John Galliano bij het Franse modehuis Christian Dior. Hij werd ontslagen nadat hij antisemitische uitspraken deed op een uh, terrasje in Parijs. Ook in Paul Witteman kan er niks anders aan doen. Ook daar weer ging het gesprek hier donderdag over. RTL-journalist Frits Wester, die daar ook aanwezig was, vroeg zich af waarom dit zo'n groot nieuws is. Wat mij wel verbaasd, ik ben zelf journalist... maar terwijl het Midden-Oosten in brand staat... dat zoiets waarvan de gros van de wereld niet weet God weet is... dat dat wereldnieuws wordt ineens zo op de voorpagina's van kranten... weet ik wat allemaal, radiotelevisie... dan gaat het over iemand die wil een jurkje niet meer aan op een catwalk. Waar gaat, gaat dit de, de, over? Nou ja, ja. De ja. Dat ja. Als je de International Herald Tribune leest... staat de hele achterpagina's helemaal vol met deze affaire. Ja, dat snap en, ik misschien en... ook wel niet. Snap jij het dat Frits zich daar uh, uh, niks bij kan voorstellen? Ja, het is natuurlijk een zeer gewaardeerde, oud collega ja. bij mij. Pak uit uh, hoor. Maar ik, nee, ik, ik snap het niet. Nee. Kijk, nee. je hebt natuurlijk nieuws in allerlei gradaties. En uh, om alles af te zetten tegen uh, de revolutie die nu uh, gaande is in het Midden-Oosten. Ja, uh, het, het is gewoon nieuws. Het is ja. onmerkelijk wat er is gebeurd. Het is een groot modehuis. En het is, hij heeft natuurlijk, uh, nou ja, de, de dingen die hij heeft gezegd, uh, ik, ik snap dat dat nieuws is. Ja, ik ook wel. Maar ik vond het ook een beetje raar dat uh, Frits een kilometer op het Binnenhof interessanter vindt dan, uh, bij wijze van spreken, deze onrust in de modewereld. Nou, dat, ja, ja. De andere ging tak was, ja, het ging over Libië. <coughs> het maar ging ja. in dit geval natuurlijk over Libië in ja, plaats van het Binnenhof. Ja. Maar kijk, je, het is dan meer de vraag. Kijk, het is sowieso natuurlijk nieuws. Ja. Hij, je kan, uh, misschien bedoelde hij meer, van dat Paul en Witteman daar dan ook uitgebreid op ingingen. Daar kun je over twisten. Maar dat, dat is, je kan het wel en je kan het niet doen. Nee. Maar ik vind het, uh, nee, ik snap niet. Uh, het is ook nieuws. Ja. Joep Hans, goedemiddag. Goedemiddag. Politiek tekenaar uh, met een verhuiskaart op zak van het parool... naar het weekblad De Groene Amsterdammer. Gisteren afscheid hè, bij het parool? Ja. Groot interview? Ja, nee, dit dat was uh, een mooi interview vond ik zelf. Ja, ik was wel tevreden over. 23 jaar paroltekeningen. En uh, was u daar ook nog tevreden over achteraf? Ja, daar ben ik zeer tevreden over en, en, en ook wel enige trots, uh, heb ik daarover. Ja, maar ja, u moest weg begrijp ik van de ja. hoofdredactie. Ja, ja, nee, dat uh, de hoofdredactie, de hoofdredacteur wilde iets nieuws. En ja, dat dat, dat gebeurt. Uh, de hoofdredacteuren die, die, die willen altijd als ze nieuw zijn, dan, dan, dan moeten er dingen veranderen. Dat is ook heel begrijpelijk, want je wilt die krant een beetje naar je ja. hand zetten. En dan zet elke hoofdredacteur toch zijn geurvlag zijn, zijn uit. Ja, maar goed, dan vond uh, ik het bij ons wel het ook een beetje op uh, incontinentie gaan lijken hoor. <laughs> ja, maar wat ik wou zeggen, is het ook begrijpelijk als je zelf het slachtoffer van die vernieuwingsdrank bent? Nou, je snapt het wel, maar uh, je wil het liever niet op jezelf toegepast zien. En, en uh, de, de, de, de redenering is heel goed te snappen. Mm. En op een gegeven moment kan het zijn dat, dat, dat mensen uh, gewoon je werk niet, niet, niet, niet, niet zo goed vinden. Het enige vervelende is dat je dan niet uh, tien maanden ervoor nog moet zeggen van dat ze je geweldig vinden en dat ze je nooit willen missen. Dan, nee, misschien dan, moet je dan wel gaan oppassen. Nou ja, dat, dan uh, kun je al niet meer oppassen. Nee. <laughs> dat is gehad? gebeurd. Zeg, maar dan gaat u wel van 90.000 oplagen per rol naar 15.000. Hoe voelt dat? Dat maakt me gewoon geen bal uit. Nee? Het, het gaat erom dat je een, een, een, een podium hebt, en in dit geval een heel mooi podium. En, en dat, dat, dat, dat is eigenlijk het belangrijkste. Het gaat er gewoon om wat voor soort lezers je hebt. Niet dat de rollezers niet goed genoeg zouden zijn, in Maar het is geen, geen, nee. uh, het is geen categorie mensen waar je je neus wil zo Nee, omhalen. dat begrijp ik. Maar het, het is, laten we zeggen, een andere categorie mensen dan uh, de, de mensen die de groene lezen. Dus ja. dat, dat vraagt misschien voor de cartoonist ook een ander soort tekening? Nou, ik denk dat je dat niet moet gaan proberen. Want uh, je bent overeengekomen dat, dat, dat je doorgaat bij, bij, bij de Groenen. Uh, in de veronderstelling dat ze die tekeningen die je maakt... Dat die ook geschikt waren voor de Groenen. Hmm, dus de vrije hand blijft uh, verder? Ja. ja. Heb je al een ideetje voor uh, wat er in de Groenen komt te staan de volgende week? Nee, daar moet je niet te veel lucht mee zijn. Dat, nee? dat kan zoveel gebeuren. Je moet altijd alles op het laatste moment... Uh, beslissen wat dat betreft. Dus er wordt niet op een zondag als vandaag wat geschetst uh, in aanloop dat je denkt van nou dat zou kunnen. Nee, nee, nee dat heb ik, ja, dat ben ik natuurlijk ook helemaal niet gewend. Nee. Ik ben gewend om gewoon uh, op het laatste moment uh, zoiets te doen en ik denk dat ik dat ook blijf doen. Het enige gekke is natuurlijk dat je dan nu, uh, uh, ja je kunt achterhaald worden door het nieuws. Ja. Dat, dat had je vroeger wat minder. In de twaalf uur of in de tien uur die zitten tussen de tekening maken. En dat het feit dat die eh, gedrukt wordt, dat is nu wat langer. Ja. Ik dank u voor de uitleg en een mooie tekening gewenst als primeur straks in de groene. Graag gedaan. Ik wil mijn best doen. Goed zo. Joep Bertrams, ja, Nova had vroeger, Joep, uh, dat heb je vast wel gezien, uh, Marielle, twee weken, uh, als afsluiteren. Ja, nu niet meer als afsluiter, nee. maar nog wel op de site. Op de site, dus het is ja. niet alleen de Groene Amsterdammer, het is ook op de Nieuwsuur -site. Zeker, maar waarom niet meer op tv? Ja, dat weet ik niet. Ik ben natuurlijk gekomen op het moment dat Nieuwsuur, uh, laten we zeggen, stond uh, zoals het programma nu is. Ik weet niet hoe die, uh, nou ja. hoe die afweging uh, is gemaakt. Ik uh, moet zeggen, ik geniet altijd erg van zijn tekeningen. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende, vliegende kiep. Zul hey, van der Wart uh, op bezoek zij op kop van dit uur Jules bij Nelly Kooman van de 7 seconden indoor. Ja, dat was 25 jaar geleden. en uh, In Madrid uh, was dat. Want toen was zij de beste van de wereld uh, op de 60 meter. Hoe kijk je dan terug naar die tijd? Want ik zie hier een beeldje ook uit, uh, uit, uh, uit Madrid, wat je toen hebt ontvangen, maar een paar jaar later. En een mooie Jaap Ede. Maar dat was een geweldige tijd, hè? Ja, het was een hele mooie tijd. Uh, ja, en ik heb er nog steeds hele goede herinneringen aan. Ja, ik zie ze hier ook staan. Een mooie gouden schoen die heb je gekregen... van je Essex, van je sponsor destijds. Mooie dingen. Maar we zijn hier eigenlijk om te gaan koken met je. Ja, we gaan heerlijk koken. Dus ik moet het eten voor vanavond klaarmaken. Ja. En uh, we staan nu nog in je woonkamer, maar je lopen dan naar de keuken. Uh, ben je ze liefhebster van koken? Ik hou van koken en ik, uh, ja, ik vind het is mijn plicht als moeder zijn... als echtgenoten zijn om, uh, om iedere dag te koken. Dat heeft mijn moeder ook altijd gedaan. De moeder van één dochter, hè? Eén dochter, ja, en een pleegdochter van uh, 27. En hoe heet ze? Germaine. Maar jouw dochter zei net, en dat vond ik wel heel grappig... ze is tien, maar ze mag nog niet op atletiek. Waarom niet? Nou, ze moet eerst... Uh, nou, ze moet niks, ze doet andere sporten. Ze heeft eerst gezongen, karate gedaan... En uh, ze heeft voor tennis gekozen. En, en piano doet ze. En dat vind ik zat. En het hardlopen. Joh, laat ze maar even wachten. Want heel vaak zie je als ze een bepaalde leeftijd hebben. zeker als ze puberen. dat ze ineens stoppen met uh, hardlopen. Dus uh, misschien als ze een jaar of 16, 17 is. jij was ook 16 toen je begon? Ja, ik was 16 toen ik begon met hardlopen. En, en nooit blessures gehad, gelukkig. Nee. Maar wist je al op die leeftijd dat je zo supersnel was? Ik werd ontdekt op de, op, uh, tijdens de sportdagen op school. Dus ja, je weet nog niet dat je snel bent, maar ik liep wel een nationaal jeugdrecord. En uh, ja, daarna ga je in verdiepen van ik wil hardlopen, maar in het begin vond ik er niks aan. Het hardlopen. Nee, het was uh, voor je, in je uppie. En ik had altijd teamsporten gedaan, dus uh, ja, het was uh, in het begin heel erg moeilijk. Maar het veranderde wel toen je succes kreeg, denk ik. Nee, nou, het is uh, eigenlijk een, een, een half jaar later is het gaan veranderen. Dat je vriendinnen krijgt op de Atlantiek. Uh, SNV-ploeg uh, kreeg op de Atlantiek bij AVR toen de tijd. En toen is het gaan veranderen. En toen vond ik het wel weer leuk worden. We staan in de keuken. Ik zie wat kippenpootjes liggen. Druiven, hebben die met elkaar te maken? <laughs> nee, die druiven heb ik expres daar neergezet. Die staan sowieso altijd een uh, schaaltje fruit. Zodat iedereen kan meepikken. Het zijn nu druiven, maar. Uh, ik heb eens uh, gewoon cherrytomaatjes uh, ook opstaan. Want uh, mijn dochter die pikt overal uh, wat fruit vanaf. En dat doe ik zelf ook. Ja, en ik hoorde al eerder, dat deze s'nachts ook. Als je liep, dan ging je om twaalf uur nog een pizza eten of zo. Alleen uh, in het weekend. Uh, ik mocht dan uh, op vrijdag tot en met, tot, uh, tot en met zondag mocht ik junken van Henk. En om twaalf uur... Henk is Henk Kraaien ja. of je oude coach. Ja, Henk Kraaien of En dan maakte ik die uh, lange... Zei tegen hem, Henk... Nu is het 12 uur, nu wil ik een pizza Hawaii hebben met uh, lekkere, uh, geen diet coke, gewone Coca-Cola. En dat was iedere week hetzelfde iedere week werd ik ziek. Ja? ja? Dat wist je en toch deed je het? Ja, maar het was lekker. <laughs> Omdat je echt niks anders mocht. Weet je wat verboden is, niet alles dan, wat verboden is, is gewoon lekker. En die pizza was gewoon echt uh, junkfood voor mij. Oh, heerlijk. Laat eens even zien of je goed kan koken, want eigenlijk kunnen alle Surinaamse mevrouwen goed koken, is toch? Is niet waar, is niet waar. Nee, niet alle Surinaams kunnen hardlopen en niet alle Surinaams hebben dikke billen. Ja, maar wij, wij denken dat altijd. Nee, het is niet waar, want ik heb een schoonmoeder, echt ras, echt de Amsterdamse gehad. En voor haar heb ik dit recept en die kookte echt als een van de beste. Ik zie vier kippenpoten. Uh, wat heb je nog? Ik zie wallenzout. Dat is ook bijzonder. Ja, ik doe altijd uh, wallenzout. Vind ik uh, lekkere smaak hebben en hebben. Uh, ik ga het gewoon heel eenvoudig maken: peper en zout. Maar wel met in roomboter gebakken straks. En vooraf uh, wil ik een heerlijke tomatensoepje. Waar je ook van mag proeven. En gebakken aardappeltjes. En um, witlof uh, doe ik erbij: Rauw witlof. Dus je gaat je recept aan ons verklappen, want we gaan het uh, op internet zetten. Ja, mag. Ik hoop dat het smaakt dan voor de mensen. We gaan over nu kijken of het echt smaakt, maar dat geloof ik wel. Oké. Okay. Nou, die komen thuis in Zeeland met Jules van der Wart, Marielle beken. Je hebt kinderen hè? Ja. Ja, je hoort Nelly al zeggen, ja, ze zijn nog klein bij jou, begrijp ik. Ja, een meisje van drie en een jongetje van net één. Oké, okay, die hoeven nog niet naar school met al die dingetjes erbij... en tennis en pianoles en hardlopen. Nee, daar zijn we nog die niet. Die keuzes die komen nog. Ja. Maar hoe doe jij het met eten? Want als jij nieuwzuur nieuwsuur doet, dan ben je denk ik al vroeg van de vloer. Ja, ik, begin, uh, ik, ik, ik begrijp me natuurlijk al thuis wel voor... maar ik begin ongeveer om drie uur s middags in Hilversum. Dus als ik nieuwsuur presenteer, eet ik hier. Ah, arme kinderen. Ja, maar dan hebben ze hun vader. Oh, gelukkig. Ja. En, je, en je bent s ochtends weer. Nou dan, uh, dan ben jij net in bed en dan komt die kleine weer tevoorschijn. Ja, dat is, uh, die houden geen rekening met mijn, oh. uh, met mijn werktijden. Nee. Er is een vraag uh, binnengekomen op ons antwoordapparaat over nieuwsuur. Ergert u zich aan een bepaald programma op radio of tv? Of hebt u een vraag over bepaalde keuzes die in de media gemaakt worden? Neem dan contact op met Pax via perstribune.omroeppax.nl. ...of spreek in op ons antwoordapparaat 035-677-6001. René? Uh, ja, ik had uh, wat opgeschreven. En van de, dat nieuwsuur, die, die opstijgende tv's, daar ben ik niet zo kapot van. Uh, dan gaat het licht aan, de stallen, dan stijgen die televisies op, weet je wel. Daar vind ik uh, drie keer niks. Ik dacht, van, ik kan toch wel iets minder. Dat vind ik zo pretentieus. Daar, daar, daar denk ik, waar is dat toch allemaal goed voor? Als ze nou een stil beeld op de achtergrond hebben... dan zeg ik van, nou prima, hè? net als bij het journaal. Maar nee, niks. Dan moeten toeters en bellen bij je, schijnbaar. Ja, en dan drie mensen. Hè? De sporten kan ik me dan nog voorstellen... En dan uh, knikt uh, twee beken naar rechts. En dan hebben we dan, uh, Herman van der Zand, die dan het nieuws doet. Ja, dan denk ik, wat is er dan allemaal goed voor? Max Antwoordapparaat 035 677 6001 Wat heeft het voor zin, uh, Marielle, de, die opreizende plasmaschermen? Eh... Um... Nou, het is, uh, er is wel heel erg over nagedacht, want uh, het, is een, het is een grote studio met hele grote panoramaschermen ja. waar je allerlei beelden kunt uh, laten zien over waar het gesprek bijvoorbeeld over gaat. Op het moment dat je een gesprek hebt, je kan een gesprek aan tafel hebben, maar op het moment dat je op locatie met iemand een gesprek hebt, is het idee van die schermen dat je eigenlijk diegene een beetje aan tafel trekt en uh, dichterbij haalt. Dus de, er is wel over nagedacht. Maar we krijgen vaker de opmerking: ja. het lijkt wel Starship Enterprise. Uh. Nou ja, ik vond, ik vond het wel leuk gevonden, moet ik zeggen. Maar als je het de acht uur journaal, welk journaal ziet, dan uh, draait de Sasha, de, de boeren uh, of wie er ook zit, zich even naar een ander scherm. En dan zie je een correspondent staan. Ja, zo kan het ook. Maar zo dat is ouderwets. Zo kan natuurlijk. het ook. En het is natuurlijk ook. Het, het, het is ook gewoon uh, leuk. Ach, en het, het, het, er beweegt iets. En, ja. uh, maar het is dus wel uh, los dat het leuk en dat er iets beweegt. Is er ook wel over nagedacht dat het uh, wat dichter bijhaalt. Ja. En, uh, en de een vindt het mooi en ja, de ander uh, denkt, waar beginnen we aan? Wat een gedoe allemaal. Waarom lees je niet zelf het nieuws? Omdat uh, Nieuwsuur een, een, een, een, een programma is wat uit uh, drie Onderdelen bestaat en uh, een samenwerking is tussen de NOS en NTR, en uh, het journaal uh, mede dit programma maakt. En mm. uh, je hebt dus uh, de journaal mensen en de journaal redactie die ook dat gedeelte van het programma voorbereiden. Ja, ik, ik, ik, ik begrijp het wel, maar jij kan het ook. Ja, dat zou Hè? Dat... was je core business bij RTL? Maar dat gaat over het, het, uh, het nieuwslezen. Maar daar ja. gaat natuurlijk een heel proces aan vooraf. En dat, ja. is, een, uh, dat is gewoon de samenwerking tussen, tussen verschillende redacties. Mm -hmm. Voel je goed in dat decor? Want een, een presentator moet zich thuis voelen. Kijk, een radiostudio, dat is, dat is wel mijn jas, dat vind ik lekker. Mm -hmm. uh, de, de intimiteit van een tafel met een microfoon en een gast. Uh, maar hoe, hoe voelt dat bij televisie, mensen? Ik had meteen, uh, in augustus uh, ben ik begonnen... en toen hadden we proefuitzendingen. En ik ging achter die tafel zitten en ik dacht meteen... Ja, yes. dus, ja. en ik vond het ook echt een hele mooie studio. Dus je denkt wel, oh, jeetje, dit is Wat is, is er wel... mooi aan? Ja? Ik bedoel, het is toch een, een, een ruimte waar een tafel staat? Nou, dat, ik, ik vind het wel. Ik, ik hoop dat je dat ook ziet op televisie. Wat ik net zei, die hele die grote panoramascherm. Ja. Het, is, het is rond en, ja. uh, ja, ik vind het wel een, een indrukwekkende, grote, grote studio, waarin, met heel veel mogelijkheden. Ja. Maar uiteindelijk natuurlijk kun je het ook weer uh, brengen tot wat het is, daar staat een tafel en daar voeren we. Ja, er gaan is voeren een we in mijn geval uh, een gesprekken. Gesprek, ja. Maar ik ja, ik had meteen dat ik ging zitten, ik dacht. Ja, dit is een, een ja. fijne plek. Hier, ja. uh, hier heb ik, en, uh, en mis je die plek op het moment uh, dat er een verkiezingsuitzending is en dan. Uh... Dan zit daar onze goede collega Rob Tripp de ja. hele avond zo'n beetje op jouw stoel. In stol. mijn studio. En ja, in jouw studio. En dan denk je, ja, maar dat wil ik ook doen. Ja, dat dacht je wel, denk ik zou ik best willen doen, zo'n verkiezingsavond. En nou, natuurlijk. Dat zijn hele mooie uitzendingen. Ja. Maar je moet weten, we, nieuwshuur is mijn <laughs> programma. <laughs> ja, nieuwshuur is mijn programma of ons programma met, met Van Huis samen. En, uh, ja, en, en Rob Tripp doet dit. En, en, en Ferry Mingelen en Dominique van Heiding doen dat uh, heel erg goed. Ja, dat begrijp ik. Dat zou ik ook zeggen. <laughs> ja, maar dat is toch zo. Natuurlijk, ja. die doen dat ook heel goed. Maar ja, ik zou toch denken, van, uh, daar wil ik ook wel bij zijn over een paar jaar. Dat is een mooie uitzending. Laten we het hebben, uh, Marielle, over de inhoud uh, van Nieuwsuur. Een bewogen week uh, voor jullie, want behalve dus die provinciale statenverkiezingen... Uh, waar, waar veel aandacht aan uh, besteed is... was het ook een extra lange uitzending op maandag over de revoluties in Noord-Afrika. Goedenavond welkom bij een speciale nieuwsuur... over de achtergronden van de Arabische revolutie. In Libië is Jan Eikelboom. Vandaag verscheen de eerste editie van een nieuwe krant. En in Tunesië is Nicole Lefever. Elke dag komen hier duizenden mensen de grens over. En in New York is Tom Klein. Ja, hier praat president Obama met de baas van de VN, Ban Ki-moon. Ja, eerst het laatste nieuws uit de Arabische wereld, afschrift. Zo klonk dat. Ik vond het mooi. Van negen tot, tot bijna bij elf. Ja, twee uur. Gewoon lekker ervoor gaan zitten en bijgepraat worden over dat uh, Midden-Oosten. Is dat een uitzending waarvan je zegt... ja, kijk, daar doe ik het ook voor. Dat, dat is Nieuwsuur op zijn best. Nou, dat vind ik wel. Ik vind dat we um, zeker met deze Arabische revolutie... Um, heel erg laten zien van waar we het verschil ook maken. Dat we natuurlijk op de Nederlandse televisie... er meer actualiteitenprogramma's zijn... Um, waarin heel veel naar het binnenland wordt gekeken... heel veel naar politiek wordt gekeken, doen wij natuurlijk ook. Um, maar het verschil zit hem denk ik heel erg in het buitenland. En uh, met correspondenten op al die plekken kunnen we echt iets toevoegen. Dus ik, ik denk dat het onze taak is... En ik vind het ook heel goed dat we, dat we dit zo hebben gedaan. En dat je een keer ook uitgebreider de tijd neemt om, uh, om echt wat dieper in te gaan. Want we ja. zijn niet alleen een nieuwsprogramma, we zijn ook... Achtergronden. Dus uh, we hebben de tijd genomen om echt eens dieper te kijken. Als kijker mag ik zeggen: het was maandagavond. En dat is geen laffe vleierij. Maar ik vond dat echt ook maandagavond al een, een heerlijke uitzending om naar te kijken. Met Bertus Hendricks als superautoriteit, <laughs> zo langzamerhand. Die is het uh, de deskundige stadium inmiddels uh, voorbij. Die ja. is super deskundige geworden. Jij hebt denk ik toch. Uh, te, te maken gehad met het feit dat je op de stoel van Clary Polak zit. En Clary uh, was wel heel erg goed, natuurlijk, daar bij Nova. Ja, zeker. En daar zit heel jij. Heb je, heb je daar last van dat mensen zeggen: hoe ja, het moet, Kleri zitten? En dan hoor ik uh, niet. Nou, weet je, uh, jij, jij zegt het heel um, van: je zit op de plek van Clary. Ja, het is een beetje hoe je er naar kijkt. Het, mijn geluk is misschien ook wel: we zijn ook met een nieuw programma begonnen. Dus daarmee uh, ben ik haar niet rechtstreeks nee. uh, opgevolgd. Nou, je grote geluk is dat Eva Jinek ertussen. Dus dat hij het nooit gepresenteerd heeft... omdat ze met Bram Moskowitz ongelegde. Ja, precies. Dus dat, dat, dat is er natuurlijk ook nog uh, tussendoor gekomen. Uh, ja, weet je... Uh, natuurlijk, ik heb het bij RTL gehad... toen volgde ik Loretta Schrijver op, die zeer populair was. En nu uh, bij Nieuwsuur uh, wordt die link ook nou ja, gelegd. Ik zou zeggen, Loretta kan je hebben, maar Clary... andere <laughs> categorie, hoor. Nee, natuurlijk, ik wil ze niet met elkaar vragen. Nee. Het gaat even nee, om het idee het. dat je ja. in die situatie komt... en dat je vaker wordt gevraagd... jeetje, dat is nogal wat, uh, degene die je moet opvolgen. En ook toen, en dat wil ik ook nu weer zeggen... ik vind Clary ontzettend goed. En, uh, en natuurlijk, ik, ben, ik vind het een eervolle plek om, om te mogen zitten. Maar ik ben niet Clary. En uh, ik, ik uh, doe het uh, naar best te kunnen... En, uh, ja, het is aan anderen. Kijk, als je die vergelijking wil maken... maar uh, zelf probeer ik, dat, uh, probeer ik dat niet te doen. Nee. En, me daar ook niet en de tijd heelt alle wonden, denk ik, uiteindelijk. Ja, het is waar wat je zegt. Het is natuurlijk een programma met een nieuwe titel... met een andere ja. vormgeving. Dus... Het is ook echt anders. Ik moet wil er... als mensen doen ja. alsof het uh, Nova is. Dat is gewoon niet zo. Het is, een, het is, het is echt een ander programma. hou je van schaats? Iets <laughs> heel anders nu? Nou, ik moet bekennen, ben je een sportliefhebber? Ik... Nee. Nou, nee, oh, dat zit het lekker bij jou aan tafel, die Twan en uh, Dionis. Nou ja, kijk, sportliefhebber, kijk, nou. het, kijk nieuws is nieuws. Ja. En, uh, uh, het is, maar ik, ik ben zelf geen sporter. En uh, ik kan best eens met plezier naar, naar, naar, naar voetbal of naar tennis Maar uh, Erben zegt u al wat, hè? Ja, zeker. Okay. Dag Erben, goedemiddag. Goedemiddag. Tweevoudig wereldkampioensprint, winnaar van Olympisch Brons, 1000 meter. Om je maar even een gezicht te geven, ook voor, oh ja. uh, voor Marielle, Marielle Tweebeke. Wij moeten het hebben, uh, hebben over Jan Bos, jouw uh, oude maat. Die vandaag probeert zich te kwalificeren voor volgende week. In Insel, de WK afstanden, de 1000 meter. Ja. ja. Wat denk je, gaat hij het halen? Nou, ik heb net even de startlijst bekeken. En hij maakt toch wel een behoorlijke kans, vind ik eigenlijk. Ik denk dat het... Uh, het, wordt, het wordt wel heel erg moeilijk. Maar hij maakt de kans. en ik, Als je kijkt naar wat Jan Bos het hele jaar gedaan heeft, hij plaatst zich overal voor. Dus ik heb hele, hele goede hoop dat het niet vandaag, maar dat het volgende week pas zijn afscheid wordt. Ja, het is een langgerekte afscheid als hij Insel uh, ook, ook nog haalt. Uh, ja. dat, dat is wel een mooi moment, natuurlijk, ook voor hem. Zo'n podium neem ik aan. Ja, het is zeker, een, zeker een, heel mooi, een heel mooi moment. Hij is natuurlijk vooral, hij plaatst zich dan op de 1000 meter. En als ik, als ik denk aan, aan, aan, Jan, aan Jan, Jan Bos, dan denk ik aan een fantastische stilist. Die eigenlijk de 1000 meter echt perfect beheerste. En uh, het zal hartstikke mooi zijn als hij op het weken afstanden, waar hij ook ooit wereldkampioen opgehoord op is. in ieder geval op een mooie nieuwe ijsbaan. als hij daar gewoon afscheid kan nemen. Dat, dat, dat, dat gun ik hem uh, van harte. Ja, je hebt veel met hem uh, opgetrokken in een actief schaatsleven. Wat is jouw mooiste herinnering aan Jan Bos in, in dat opzicht? Oh, dat, dat zijn er zo onwijs veel. Eén lach hoor. Ik, als, ik, uh, als ik echt denk, dat zijn met name de eerste jaren dat we samen opkwamen. Dat sprinter helemaal niks voorstelde in Nederland en dat we gewoon echt aan het, aan, aan, aan het pionieren zijn gegaan. en Dat was zo'n leuke ontdekkingstocht. Nee. Dat was zo leuk. De overgang van de vaste naar, naar naar de, naar de klapschaats. Uh, toen in één keer waren we er en toen werden we in één keer de eerste wedstrijd, de eerste allerbelangrijkste wedstrijd die we reden, samen. Dat was het WK Sprint in Berlijn. En daarbij Jan Bos uit het niks Wereldkampioen sprint. En dan mocht ik ook nog bij Jan Bos op het podium staan nee. op, op, de, op, op de derde plaats. Dat was voor mij toch wel de meest... Uh, Prachtige herinneringen die ik eigenlijk uh, daaraan beleefd. Leidt dat Eben, tussen jou en Jan Bos tot eeuwige vriendschap? Uh, zeker. Maar als je samen groeit vanaf, uh, vanaf, vanaf de junioren. Uh, je komt twee onbekende schaatsers en je groeit op. Je, wordt in één keer, uh, je gaat helemaal de, de, dezelfde ontwikkeling door. Ja, dan zijn er, er gedurende die, die, die periode dan is het ook wel boorlijk wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat vrij geweest. Ik ben de grootste vriend geweest van Jan. Jan is op een gegeven moment bij, bij, bij mij weggegaan uh, uit, uit, uit ons team. Dat, dat was toch wel een behoorlijke ruzie eigenlijk. Maar daarna we worden ouder, we worden wijzer. En dan denken we, kijken we terug denk ik, op, op gewoon onwijs veel mooie ja. dingen. En daarom is het ook wel blij dat Jan van der stopt. Want dan kunnen we eigenlijk gewoon weer gewoon uh, leuke dingen doen. En, nou ja, als hij stopt, want hij wil graag naar Londen 2012 als wielrenner. Ja, inderdaad. Ja, dat gaat wel een hele moeilijke uh, ja. uh, moeilijk voor, voor, voor hem worden, denk ik. Maar het is wel een mooie ambitie. En Jan is natuurlijk een. een ik heb tien jaar met hem getraind, hij is een enorm getalenteerde wielrenner. Hij kan zo ongelooflijk hard fietsen. Zijn broertje is natuurlijk ook één van, van, van de beste wielrenners uh, van de hele wereld. Dus het kan wel, maar het wordt wel moeilijk, want hij wordt zometeen uh, 36 is hij 38 in, uh, in, in, in, in Londen. Maar mm. ja, goed, als het, hij, hij denkt dat hij een kans heeft. Ik, ik gun hem, hem, hem dat dat, dat te houden. maar het wordt wel heel erg moeilijk hoor. Yeah. En als, hij, als, het, als, het, als het, dat zou lukken, dan zou hij echt op, uh, op, op vier winterspelen actief zijn geweest en op twee zomerspelen. Dus hij is op zes keer op de Olympische Spelen actief geweest. Dat is natuurlijk ook wel een fantastische prestatie. Ja, ik hoor een nieuwe Jaap Eden uh, uh, ontstaan. Erben, kijk jij wel eens naar Nieuwsuur? Het, uh, het uh, programma van de NOS ja. s'avonds. Ik kijk, ik kijk zeker naar Nieuwsuur. De, de, de, de eerste paar afleveringen heb ik dan niet gezien. Want toen dus zat ik zelf op het andere net bij de Madiwode vrijdag. Oh ja, dat is waar. Uh, maar toen ik daar klaar was, mocht ik gelukkig weer naar, naar uh, Nieuwsuur kijken. Ja. Uh, ik vind het een hartstikke leuk programma. Alleen, ik mis wel één ding. Dat is... En dat is gewoon een duidelijk punt van nu begint de sport ja wat en vind... Vind ik ik mis gewoon het ik mis gewoon het en dat, dat gaat, ik zit er ergens even wevend. dan zie je in één keer een revolutie in, in Egypte en dan in één keer komt er in één keer een sportnieuws dus door. En ja ik vind die match vind ik gewoon uh, want sport is natuurlijk heel leuk en heel belangrijk maar het is natuurlijk helemaal niks vergeleken met wat er daar in het, het, het Midden-Oosten gebeurt. En dan die schakeling zo heel snel overgaan naar sport. Ja, daar heb ik af en toe toch wel een beetje, be, beetje moeite mee. Ik dank je wel, eh, Erben. Eh, en, en laten we duimen voor Jan Bos dat hij het haalt. He, Insel, dat is een mooi podium voor eh, het laatste rondje. Het zal hartstikke mooi zijn. Ik dank je wel en een mooie middag. Dag, dank je wel. Dag. Ja, Marielle Tweebeke. Eh, tot zover Libië en dan nu de sport. Twan, hoe is het met El Handawi? Dat is, zegt Erben, toch wel een grote overgang. Ja, dat, dat snap ik wel. Dat, uh, dat, dat is ook zo. Dus uh, dat is ook een punt waar we naar kijken van hoe kun je dat nou. Uh, misschien moet je daar juist iets langer, want ik begrijp nu wat Erben zegt: van je zou daar misschien juist iets, iets duidelijker dat onderscheid in maken. Dus daar, daar zijn we mee bezig of dat, uh, hoe je dat het meest uh, uh, soepel uh, kan doen. Ja, dus ik begrijp, en, en waar denken jullie dan aan? Hoe zou je dat? Nou, we hebben anders eerst, ik weet niet of, of het je is opgevallen, maar we, in het begin van het uh, programma hadden we daar een soort bumper, zoals je dat noemt. Dus even een, een zo'n gluitje zo ja. ertussen. Maar dat, dat vonden me, heel veel mensen ook weer heel hard binnenkomen van jeetje, nou begint de sport. Maar ja, er is ook iets aan de andere kant te zeggen, wat Erben nu zegt. van, nou, nou, Nu gaat het misschien wel iets te vloeiend. Ja, wat, wat vind je zelf? Zou je zeggen, uh, we, laten, we laten zoals het nu is en we gaan wat met de vormgeving aan de slag? Nou, we hebben dus nu die, die bumpers, dat, dat geluidje ertussen tussenuit ja. gehaald. Uh, wat, wat je zou kunnen doen is dat je even iets meer rust neemt tussen die twee onderdelen. En uh, misschien even iets langer met elkaar praat voordat je naar het volgende <laughs> gaat. Als, als die overgang lastig is. Ja. Maar nou moet ik zeggen, hij pakt ook een voorbeeld en daar snap ik het ook heel ja, goed. Met Libi, ja, met Libië, dat is extreem lastig. Dan natuurlijk. heb je twee ja. uur lang over, heb je echt een special gemaakt. En dan gaat het over hele heftige dingen die uh, in de Arabische wereld gebeuren. En dan is de overgang ook groot. Maar ik denk toch, als je naar een gemiddelde uitzending van nieuwsuur kijkt, dat die combinatie heel goed kan werken. En het zijn, uh, het zijn gewoon drie onderdelen. Je krijgt kort in het begin een overzicht van het nieuws. Dan sta je wat, wat, wat uh, langer stil bij achtergronden bij het nieuws. En dan komt sport. En ik denk uh, ja, dat dat in een gemiddelde uitzending eigenlijk prima gaat. Ter overdenking, als jullie uh, maandag bij elkaar zitten als redactie... 74% van uh, de mensen die reageren uh, met elkaar... is het eens met de stelling dat het niet thuis hoort in het programma. Dus 26% staat nog maar aan de kant uh, van Elham Ja, aan de andere kant zou ik dan zeggen... Uh, Volgens mij is het belangrijkste dan, wat, wat zijn de kijkcijfers? Hoe wordt er naar het programma gekeken? En, en die zijn heel goed. En wat je dan ook ziet, is dat de drie uh, programma's... waar het uit voortgekomen is, dus het journaal, Nova... En het sportjournaal, eigenlijk alle drie wel varen bij de combinatie. De essentie van hier is die combinatie. Dus uh, het is, ja, de mensen die daar hierop reageren denken daar dan anders over. Maar ja. uiteindelijk zien we dat ook de no, als we naar analyses kijken van de van de kijkcijfers, er wordt dus goed naar gekeken. Ja. En de Nova-kijker is ook niet vertrokken. Wat wel gebeurt, en dat dat is iedereen zo goed recht natuurlijk, dat de mensen die niet zo van sport houden, misschien stoppen bij het achtergrondgedeelte als het sport beginnen en dan weggaan. Ja. Maar overal het gemiddelde van de uitzendingen. Vallen, vallen alle drie de onderdelen er wel hmm, mee. Die gaan vast klaar zitten voor Pauw en Witteman, natuurlijk, op één. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ik zou zeggen, uh, ik, ik vind het gezellig de sport, maar ik hou wel van sport. Dus uh, la laat het vooral zo, uh, zoals het is. Maar goed, daar staat Wouke van Schermburg weer tegenover. Oud Den Haag vandaag verslaggever. Die zegt: ja, zo'n mooie uitzending. En dan komt opeens dat. Ja, maar dan, iedereen heeft dus uh, vrije keus om dan uh, weg te gaan als ja. je daar geen zin in hebt. En bedenk natuurlijk dat nee altijd eerder reageren dan ja, dat, die het dat, dat, ermee eens ook. zijn. Hè? Dat ook. En Marielle, we zijn uh, door dit uur heen. Ik vond het leuk dat je er wilde zijn, dat ik je over je werk wilde vertellen en een beetje over je kinderen. Wat ga je nu doen op deze zondag? Um, ik ga nog even van het mooie weer met uh, mijn kindjes genieten. Kijk, de dus, uh, schijnt. En, en morgen uh, weer aan de slag bij Nieuwsur, ja. Of zit ja. Oh, ja. ja. Sprak zij vrolijk, want het is wel leuk natuurlijk weer. Heel leuk, ja. ja. ja. Nou, dan wens ik je een hartstikke mooie zondag. Dankjewel. Met uh, de dierbaren. Uh, nogmaals leuk dat je hier was. Zometeen is Arthur Nieuwman hier uh, te gast. Dan zeg je, hey, Arthur Nieuwman. PSV zeg ik dan. Oh, wat goed. Kijk, maar ik weet wel wat Kijk, van sport. Kijk, je weet wel wat van sport. <laughs> natuurlijk. Ar Arthur Nieuwman, inderdaad PSV, Glasgow Rangers. En ja. nu uh, voetballer in rusten. Maar wel een man uh, met een mening. En die gaat straks uh, praten over, andere over zijn carrière. Over Glasgow, wat voor stad dat is. Of je daar wel zou willen wonen in Schotland. Ik zou zeggen in al die regen niet aan beginnen. Maar uh, hij heeft het zo naar zijn zin gehad. Maar hij is weer terug, hè? Hij is weer terug. Hij is wel weer terug. Jij weet veel. Wat <laughs> weet jij veel van sport. Ik dank je wel. En, en uh, tot het volgende uur. Ja, dank je wel. Radio 1. Zometeen de Eredivisie. Eredivisie Feyenoord. 1-0 voor de thuisploeg. Groningen. Heer Dat lopen dat tik-tak achterin en voorin. Utrecht Roda. Ontsnapt aan iedereen. Stap vrij bij de eerste paal. En Ajax AZ. Steenhard door het midden. En ook de finale wereldkampers schaatsen. Had in Parijs het TK 1 door. En de Davis Cup Oekraïne-Nederland. NOS langs de lijn. Zometeen om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.